Het is bewolkt en hier en daar valt ook wat lichte regen, ook wat opklaringen en het is een graad of 8. Morgen en de dagen daarna keert de zon terug en het wordt dan weer ietsje warmer. Dit was het en Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 En dat was Aha Met Tatsu. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Weer op locatie. Goedemiddag Albert Jan. Goedemiddag uh, Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag wandelaars uh, met name. Uh, ja, uh, weer vanaf dezelfde locatie als vorige week. Helemaal goed, middenhalsdruid, zitten op het terras. De techniek staat weer voor niks. We hebben natuurlijk vorige week geoefend, dus we zijn er weer. En we hebben uh, natuurlijk een compleet aangepast programma, dat zult u begrijpen, luisteraars. En, uh, maar een aantal onderdelen zullen uh, wel de revue passeren. Zo anders de evenementagenda rond de klok van half vier, de filmagenda rond de klok van kwart voor vier. Uiteraard het weerbericht, want dat is wel heel belangrijk voor de wandelaars. En we hebben een aangepaste. Gedicht van de week. Ja. Dat gaat, u zou zal, zal je niks verbazen, Rob. Het gaat over joggen. Kijk eens aan. Dus Leuk. Dat, uh, dat gaan we ook doen. En voor de rest, uh, ja, veel interviews. We zijn met een heel team. hè. En we hebben Jaap Koper en, uh, ja. en Betty. We hebben Jaap Koper, uh, die, die verzorgde de interviews. Even een, een lijstje afwerken. Betty van der Voorst is de floor manager. Hé, hey, Rob, we hebben nu een echte floor manager. Kijk, kijk, kijk. kijk. Ja. En uh, Dare Leffers die, die zorgt voor de verbindingen in de studio. En we hebben Pascal hier, uh, hier bij ons voor, al mocht er iets uh, aan de techniek uh, verkeerd gaan. En Ivo natuurlijk. En Ivo, ja, de man op de, de, man op de achtergrond. Maar hij is er altijd. Dus luisteraars, uh, genoeg ge gepraat. Ik zou zeggen, eerst maar eens een lekker stukje muziek. Nee, we gaan even naar Jaap Koper. Oh, we gaan naar Jaap Ja, wat heeft de wandelaars Oké, Jaap. Wat ik nou zo leuk vind, uh, joggen. Is dat uh, joggen of uh, joggen met een g? Nou, zoek het maar op bij Google. <laughs> Maar goed, de eerste wandelaars, ja, ik zit een paar meter van jullie af in ieder geval. Die heb ik hier al binnen en dat is ook heel erg leuk. Moeder en zoon. En ze hebben al heel wat kilometers erop zitten. Van waar deze tocht, mevrouw? Nou, wij zijn verzot op wandelen. En het is ook een beetje voor je die zeg maar dat je wat aan je conditie doet. En je, ja, je geniet van de natuur. Het is natuurlijk super. Oh, dus uh, jullie zijn ook een stuk de duinen ingelopen? Mm, ja. Een stukje. Een stukje. Uh, en waar was dat ongeveer? Nou, dat zou weten. Dat weet denk ik niet meer weten. Bloemendaal, denk ik. De Bloemendaal. Uh, kopje van Bloemendaal? Of is dat geen duingebied? <laughs> uh, even over... Ja, nou, het is duingebied, maar goed. Uh, la, laat ze het maar niet horen in Bloemendaal. Maar goed, uh, even over, uh, over de tocht op zich. Um, ja, want het is 30 kilometer. Doen jullie dat vaker? Uh, ja, dat klopt. Uh, wij doen het vaker. We hebben samen de Vierdaazen gelopen van Nijmegen. Mijn moeder is uh, 4x40 en ik 4x50. Dat is uh, heel wat anders dan, dan 30 kilometer hier lopen. Ja, dit is even een opwarmetje. Alkmaar heb ik zelf daarvoor nog gelopen, dat is 4x35. Uh, ja, je, je, je moet lange tochten lopen, anders kan je Nijmegen niet uithouden. Uh, lopen jullie allemaal van dat soort uh, tochten ook af? Want ik zie toevallig ook iets van de Nationale Bloesemtocht, uh, EHBO-Geldemansen. Uh, het zegt maar iets, maar dan met de muzikale invulling eromheen. Maar uh, er wordt daar ook uh, gelopen. Ja, daar lopen we elk jaar mee. Ik loop uh, dit jaar voor het derde jaar mee. Hoe zit dat met u? Zesde keer. En ook Nijmegen al een uh, paar Nijmegen keer gelopen? Negen zeven. Zeven keer gelopen. Dus dat is ook al een uh, flink uh, aantal al, uh, bij elkaar? En het is ontzettend gezellig. De hele sfeer eromheen. En uh, het eerste jaar is afzien hoor. Want dan ben je blij dat je de finis uh, hebt. Maar het tweede jaar gaat beter. En nou, na een paar jaar joh, je geniet van de mensen. Allemaal vrolijk. Ze doen allerlei leuke dingen. En je loopt eigenlijk op uh, rozen, zeg maar. Gladiola af nu in uh, Nijmegen. Ja, ja dan uh, word je echt gedragen. Uh, nou, dan rond ik het met jou even verder af. Uh, ja, dit, uh, is dit ook leuk om uh, te doen? Ik vind dit een uh, leuke tocht. Zeker, het is natuurlijk de eerste keer. Mm. Maar uh, zeker voor de herhaling vatbaar vatbaar dank Oké, dank Dankjewel. <laughs> wel dank wel jaap uh, inderdaad voor uh, voor de bijdrage de volgende nog heel veel vandaag bij cfm en we hebben tussendoor ook lekkere muziek voor je waaronder deze It's right Ja, natuurlijk speciaal gedraaid voor alle wandelaars die inmiddels uh, binnen zijn. Ja, ja. Restplaat van uh, Marco Bussato en ik ben binnen. Een geweldige prestatie voor al die wandelaars en uh, we krijgen er straks nog heel veel aan de microfoon. Oké, okay, uh, wat we in de intro vergeten zijn, er wordt natuurlijk uh, uh, ondanks alles ook gevoetbald vandaag. En uh, SV ZandSport speelt vandaag thuis tegen Hellas Sport. Dat vorige, Hellas Sport, dat vorige week met uh, 1-3 verloor van AFC, dus die zullen zich willen revancheren. We hebben daar onze verslaggever Joop van Nes, dus na half drie gaan wij live overschakelen naar Joop van Nes. En voor het voetbalverslag van SV Zandvoort. Oké, okay, en uh, zo duidelijk uh, gaan we naar uh, Jaap Koper. Die staat ergens uh, op locatie. Ja, eens even kijken wie hij bij zich heeft. Hoor we zo duidelijk. Eerst deze, Hier is Tribute. I know the true. She got, me, she got, me, she got Way back in the 50s. Wait back, way back, wait back. How they were doing it for me and you Well I know there is a way with music, we can face these songs are in our blood. So little play, cause it's happened today, right? Oh. Vandaag staat uh, CFM live op locatie bij de 30 van Zalvoort. Een wandeltocht van maar liefst 30 kilometer. Je zou maar moeten lopen zeg. Oeh. En uh, ja, vandaag zijn weer heel veel uh, mensen actief om uh, alle mensen natuurlijk weer... Uh... Goed te laten wandelen, waaronder mensen van het Rode Kruis. En als je niet volmaakt, dan ga je het gewoon met de bus. Dat kan ook, hè? Twee, <laughs> twee kilometer voor het einde hoor. Ja, dus pakken ze de bus. Ja, jongen, <laughs> jongen, jongen. Heb je 28 kilometer gewandeld? <laughs> ja. dan kan nog even de bus pakken. Ik vind het wel leuk wat je dan zegt, Albert-Jan. Gewoon het laatste stuk met de bus verder rijden. Dat lijkt me, dat lijkt me nou wel wat voor jou ook, denk ik. Oké, okay, jij hebt weer mensen voor de microfoon, ja? Uh, ja? ja, want als ik uh, het Rode Kruis noem, dan uh, kom je natuurlijk bij de onvermijdelijke elikeur, kom je dan uit. Dus... Ja, je staat hier. Heb je al wat meegemaakt? Ik kom net uit Driehuis. Ik heb daar bij restaurant Valerius gezeten. Samen met Bert Tabak. En daar hebben we de nodige blaren moeten prikken en moeten afplakken. Komen ze tot in Driehuis te wandelen? Ik kwam vanaf Strand, Zandvoort, Muiden, Driehuis. En nu weer naar Zandvoort. Ah, dus, dus jij zat op een heel strategisch punt, begrijp ik. Ik zat helemaal in het midden. En nu ben ik hier. Ja. Klaar voor uh, vandaag? Of uh, moet je nog, uh, nog iets doen? Nee, ik zit nu voor de mensen die hier naartoe komen. Hè. Ik zit nu bij NUF. Ja, dat, dat zie ik, ja. <lacht> en je zit ook op een strategische plek, dus uh, ja... Ja, we zitten wel een beetje verscholen. Ja, okay. <laughs> Goed, maar uh, voor jou zit de dag uh, niet helemaal erop. Je kijkt nog even van, uh, of er hier nog mensen met uitputtingsverschijnselen misschien zijn. Nee, we wachten nog even dat alle deelnemers binnen zijn. Maar dat kan nog wel een uurtje duren, denk ik. Oké, okay. nou dankjewel. Even. Nou, goed zo. <laughs> Ga ik even naar een andere uh, deelnemster. Uh, hoe is de tocht bevallen? Heerlijk, alleen heel zwaar vanmorgen op het strand. Zacht zand. Ze waren bezig met het dus strandtentjes, uh, strandhuizenissen, nou dat was echt uh, haast geen een stukje. Nou, dan ben je strandaf. Dat gaat prima, lekker verhard. Uh, moet je een beetje getraind zijn om dit te doen? En niet zoals uh, Albert Jans zegt, uh, het laatste stuk met de bus uh, rijden? Nee, je moet wel getraind zijn. We hebben best goed gehoefd van tevoren. Dus uh, hierna krijgen we Alkmaar, daarna krijgen we, uh, hoe heet het, uh, Vierdaagse. Dus, uh... u, u loopt dus gewoon een hele rits, uh, gewoon af. Ja, heerlijk. Hartstikke gezellig. Met mijn vriendin. Dus uh, ideaal. En die heeft het ook goed uitgehouden? Allemaal. We zijn met z'n vieren gestart en met z'n vieren binnengekomen. Het zal wel het uh, pakt van Zandvoort en met z'n vieren aankomen. Ja, zo. dat hoort toch. <laughs> Je moet er allemaal samen uit, samen thuis. Dus gewoon wachten op elkaar. Goed. Ik dank u wel. Ik ben tegengekomen. Ja. Oh, ja, nee, dus... Ja, ja? oké. Okay. Ja. Dank u wel. Oké, okay, ja, dank u ja. wel, Jaap. Ja. Straks gaan we weer bij je terug, natuurlijk, hè. Zoek maar weer wat mensen op, uh, Jaap. Zal ik doen. Oké, okay, tot zo. Hier is Michael Jackson en Pieditz. I want beat it, beat fucking strong, it's just It doesn't matter who's perfect We Zaterdag staat vandaag live op locatie bij Café 4, ja. En daar hebben ze altijd van die lekkere heaters op het terras. Alleen eentje, die heeft het even begrepen. En daar sta ik net onder, weet je wel. Dus, we zullen het wel... Ik... Hoor ik daar een lachje van Jaap Koper? Ja, nee. Zo ik Maar ik vind het ook zo... Het had ook een hoog comedy capers gehad, als je, als je dat zag. Hoe een van de, de medewerkers hier van Café 4 daar met een duct tape probeert een heater maar, en aan... En de... hij heeft losgelaten, volgens ja, mij. Ja, het was, ja, goed Het mee. was ook wel een heel mooi standbeeld geweest, als hij de rest van de middag ook ik zal wel blijven staan, denk ik. Eerlijk. Doe we niet? Nee, oké. Okay. Jij hebt er iemand uh, bij jou aan tafel? Ja. ja, dat is uh, Leonie van uh, de organisatie. Ja, dat klopt. Hallo. Hallo. Um, ja, want uh, ik zie je met een heel mooi blauw jasje, 30 van Zandvoort. Ja, um, wat is jouw rol vandaag? Um, nou, ik werk bij uh, Stichting Sportevenement Champion, wel. de hmm. organisator van dit evenement. En uh, zelf is mijn functie in principe de PR en communicatie. En vandaag ben ik de leider van de Finis hier in de Houdstraat. Ja. En wat, wat doe je dan bij de Finis? Um, nou, ik ben vanochtend begonnen met uh, alles opbouwen, de hekken neerzetten, spandoeken ophangen, uh, vrijwilligers ontvangen. Mm -hmm. Zorgen dat het hier een beetje mooi aangekleed uitziet. En um, ja, nu staat eigenlijk alles. En um, is het gewoon eigenlijk uh, achterover zitten en kijken naar alle blije mensen. Ja, um, maar dan begint jouw dag natuurlijk ook wat vroeger voor, uh, ja. voor de gemiddelde mens op zaterdag. In principe uh, voor mij niet heel vroeg. Nee. Omdat uh, eerste finish-up pas vanaf 12 uur werd verwacht. Mm -hmm. Uh, maar mijn collega's die uh, de start deden op het circuitpark, die uh, moesten bijvoorbeeld om 6 uur al beginnen. S ochtends, maar ik pas om half tien. Dus. Oh, dus dat valt dan nog <laughs> valt redelijk wel mee. mee. Ja, ja, ja. Maar ik moet weer langer door. Ja, uh, de blije mensen waar je het net over had. Uh, ja. Wat is daar nou zo leuk aan als je blije mensen ziet? Wat doet het dan met jou als iemand van uh, zeg maar de organisatie? Nou, wij zijn, het, ja, wij zijn al maanden van tevoren bezig met het uh, organiseren van een evenement. Mm. En op zo'n dag zie je dat alle puzzelstukjes dan samen gaan vallen. Ja, en dat de dat, uh, dat reacties dan zo positief zijn, dat, uh, daar doe je het voor. En dat geeft echt een kick. Ja. Nou hoor ik ook dat, uh, dat het keerpunt ergens in huizen ongeveer is. Dat is wel een heel eind, uh, uit, de ja, een heel eind uh, uit de buurt. Ja, dat is een heel eind uit de buurt. Het is natuurlijk een route van 30 kilometer. Dus uh, ze doen heel wat dorpen aan in de omgeving. Ja, um, ik het kan me dan ook niet even aan de indruk onttrekken dat het niet alleen dan Zandvoort betreft. Als je zoiets uitzet, dan moet je op een gegeven moment uh, bij, ook bij de gemeente Velsen even aankloppen. Ja, en de gemeente Broemendaal ...van kunnen wij dat even doen ja, voor zo'n dag top, als vandaag. het is niet alleen in samenwerking met de gemeente Zandvoort... ...maar inderdaad ook met de gemeente Velsen en Bloemendaal... Hmm. En uh, ja, het belangrijkste natuurlijk om de vergunningen rond te krijgen. En daar gaat inderdaad een heel proces uh, vo aan vooraf. Ja. Uh, nu even over de dag uh, van vandaag met al die mensen die dan uh, heen en weer lopen. Heb je ook uh, wat verhalen van sommige mensen al gehoord als je daar bij die finish uh, staat? Van uh, wat ze allemaal beleefd hebben? Uh, ja, ik heb uh, eigenlijk tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen. Dat het zo'n mooie route is. Mm -hmm. En dat is toch ook echt wel de aantrekkingskracht van het evenement. En uh, dat het toch ook wel best wel zwaar was. Uh, de eerste kilometers over het strand was een smal strand. En uh, dat viel toch wel een beetje tegen. Ja. Uh, maar de mensen die nu over de finish zijn gekomen... Nou het zijn toch wel de getrainde mensen. Dus die komen nog wel fris over de finish. Ja. En misschien dat later in de middag uh, wat vermoeidere mensen komen. Ja, uh, wat blijkt uh, is nu al dat ik er twee mensen of drie mensen al gesproken heb... die de wandeltocht hebben gedaan. Je ja. moet dus toch wel een beetje kilometers gemaakt hebben... om dit tot een goed einde te brengen. Ja, uh, 30 kilometer is niet uh, zomaar een afstand. En uh, Wat dat betreft waren we ook best wel verrast over het aantal inschrijvingen... Bijna 3000 mm -hmm. voor zo'n lange afstand. Ja, dat, uh, met, dat doe je toch niet zomaar even. Ja. 3000 mensen, ja, ja. dat is uh, een succes. Dat is zeker een succes. We waren in eerste instantie uitgaan van ongeveer 1500 mensen. Mm -hmm. Nou, dat is bijna een verdubbeling geworden. En uh, we waren dus blij verrast met uh, de interesse voor dit nieuwe evenement. Goed, uh, hoe ziet jouw dag er voor de rest uh, nog uit? Uh, nou, ik ga straks uh, gewoon mijn uh, vrijwilligers weer ondersteunen. Die uh, medailles staan uh, uit te delen en uh, de laatste finestempel aan het geven zijn. En ik help hen, omdat ik denk dat vooral nu de piek een beetje aan het komen is. En dan oh. straks zo na vijven weer afbouwen. Oké, okay. dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En zo meteen meer over de dertig van Zandvoort, want we staan er live bij. Oh, Lekker hoor. Jorden Nena en zich Luftballons. En daarmee werd het 6 over half 3 heel snel naar het voetbal. Naar Joop Fres. Joop, goedemiddag. Ja goedemiddag Rob. Dat is inderdaad heel snel, want we stonden al binnen anderhalf minuut nee. open. Je gelooft het of je gelooft het niet, maar binnen een minuut had Sand het al in tegen. De bal wordt uitgenomen. Er komt bij Michael Keil op de rechterkant, die geeft hem voor. En um, Michel de Haan kan hem inschieten. Dus Sand is nu na vijf minuten spelen, ruim 1-1. Oké, okay, uh, dankjewel. En we komen straks uiteraard terug bij Jan Perez. Is Walking on Sunshine voor alle wandelaars van vandaag. Het is inmiddels gezellig druk in de halterstraat. Alle wandelaars die lopen langs, die hebben de 30 kilometer volbracht. Uiteraard allemaal van harte gefeliciteerd daarmee. Door de Katrina en de Waves en Walking on Sunshine. En over Sunshine gesproken, gaan we dat de komende dagen krijgen. Albert Jan, vandaag niet. Dus de mensen die nog moeten finishen, die krijgen helaas geen zonnetje te zien. Maar morgen wellicht wel. Goed, met enige vertraging is het nu tijd voor het weerbericht. Want vandaag zijn er wolkenvelden behorende bij dit lage drukgebied. En uit die bewolking kan slechts wat lichte regen of motregen vallen. Maar veel voorstellen doen het allemaal niet. Vanmiddag blijft het droog en later klaart het geleidelijk weer op. De temperatuur is duidelijk lager dan dat we de laatste tijd gewend zijn. Maar het wordt vanmiddag niet warmer dan 8 tot 9 graden. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en de komende nacht klaart het geleidelijk verder op. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur daalt naar waarden tussen de min 1 en min 3. Dus morgenochtend weer krabben. Uh. Goed, en morgen, daar zijn de wandelaars natuurlijk ook, of de, onze joggers en hardlopers natuurlijk ook benieuwd naar. Want morgen is het weer prachtig lenteweer, want de zon schijnt volop en het blijft droog. De wind waait uit het noord tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondagavond en maandagnacht is het helder en bij een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar waarden rond het vriespunt. Maandag is het ook schitterend weer met zonneschijn van opkomst tot ondergang. Het blijft droog en er waait een zwakke noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 tot 11 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het ook helder en bij weinig wind daalt de temperatuur naar waarden iets boven het vriespunt. En tot slot, dinsdag schijnt de zon ook nogal. Flink ...en blijft het nog altijd droog. De wind waait niet meer dan zwak uit richtingen tussen west en zuid. En de temperatuur stijgt naar maximaal ja, ja, 11 tot 12 graden. Oeh, lekker hoor. Dat was het weer bij CFM op deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk uiteraard weer meer over de wandeltocht van vandaag. De Sanford 30. En daar staat Jaap Koper voor op locatie voor ons. Eerst gaan we nog een plaat draaien en daarna weer snel terug met de informatie daarover.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 It's a good thing you don't have us there You fall oh. through the hole in your pocket And you lose it in the snow on the ground You gotta walk in the town To find a job enough? Try to keep your hands warm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 The tights are the knit, the types of the of the fit, knit. and the chills stay uh, away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. Uh, uh, uh, With a whole lot uh, uh, of love, and a warm conversation, you're don't forget uh, the better. Make Making new strong where you belong. And we're living in the love of a common people. It's why it's really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much. We're gonna no. Zomvoort op zaterdag vandaag uh, drie uur lang live vanaf locatie midden hotterstraat En we hebben weer een uh, gast aan tafel, de wethouder van Zomvoort, de wethouder van Sports. Ja. Jaap gaat met te praten. Ja, nou, middag, ik, ik, ik zit uh, naar die uh, draadloze microfoon te kijken, maar uh, voorlopig heb ik hem nog niet echt nee, uh, helemaal nee. nodig gehad. Uh, welkom Gert, in de uitzending. Ja, leuk. Ja. Ja, ja, ik, zou, ik hoorde je net al uh, een aantal... Uh, Kreten eh, slaken bij de finish, tenminste de kreten, eh, in ieder geval op beurende kreten, voor de mensen die aankwamen. Eh, ja, ja, ik heb die mensen vanmorgen heb ik ze weggeschoten. Weggeschoten? Op het circuit, ja, ja, ja. het startschot, hè? hè? Ja. Zo heet dat, hè, wegschieten. Ja, ja. En uh, ik had ze een zonnetje beloofd. Die is er niet van gekomen. Dat is er niet van gekomen. Ik heb ja. begrepen dat ze tot drie huizen ongeveer eh, toch in de miserige regen hebben gelopen. Ja. En ja, en ik had al gezegd, bij de finish ben ik er weer, dus... Ik heb ze bij de finish even een beetje opgevangen en ja. getroost. Ja. Over, in verband met dat uh, mindere weer. Ja. Maar ze vonden het allemaal fantastisch. Ik heb geen één gehoord die het niet leuk vond. Iedereen vond het fantastisch. En wat leuk is, is er zijn 2966 deelnemers. Zowel uit Nederland als uit België. Er zijn ook veel Belgen tussen. Ja. Maar, en dat vind ik dan wel verrassend... Ons dorp is fantastisch vertegenwoordigd met 66 lopers. Ja, ik zag net ook een, uh, een oud zeskamp, uh, zeskamp ja, deelnemer zag ik voorbij uh, lopen. Dus uh, wat dat er gaat... Uh... Ja, ja zes, 66 Zandvoorters dus, uh, ja. op 2966 is natuurlijk een heel hoog percentage. Ja. En dat betekent dus dat we in Zandvoort wel weer een uh, sportief dorpje zijn. Het is, is natuurlijk een geweldig evenement. Weer een ja. leuke aanvulling op, uh, op het evenement vanmorgen, de run. En ik weet dat de organisatie had gedacht en gehoopt dat er 1500 wandelaars zouden komen. Nou, als je ziet dat het het dubbele aantal is geweest dit jaar dan, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, dit is uh, leuk voor, je zei het al, he, want je bent uh, sportwethouder en ja. ook gezondheidszorg. Dus, ja. dus, eh, het, dus gaat... het kan mooi uh, met, met elkaar samen dit, uh, dit hele verhaal. Nou, kijk, als je ook kijkt, dan lopen, lopen, lopen ze tussen met, uh, met shirtjes van Zandvoort actief. Ja. En morgen ook. Ja. Bij de circuiten. En de Zandvoort Actief, dat, uh, dat is een actie die wij uh, op touw gezet hebben uh, met het bewegen, het tegengaan van overgewicht, gezond eten en dat soort zaken. Ja. En ja, lopen uh, is natuurlijk, een, uh, wandelen, rennen is natuurlijk een heel goed remedie tegen, tegen overgewicht. Ja, heb je dat uh, ook bijvoorbeeld uh, met, met je vinger omhoog bij de collegevergaderingen uh, dat wel eens uh, zo gezegd? Van, we moeten hier ook wel eens een beetje de aandacht aan besteden. Dat hoef ik in de collegevergadering niet te zeggen, want nee. wij doen heel veel aan, uh, aan dit soort dingen uh, in Zandvoort. We hebben allerlei activiteiten op de scholen, mm. gezond eten, gezonde kantine, veel bewegen op scholen. Ja. En uh, ja, ze noemden mij altijd de wethouder overgewicht. Dat klopt, want ik heb zelf natuurlijk ook overgewicht. Ja. <laughs> maar... ja. Ja. Maar ik ben sinds, sinds januari volop aan het groeien. En dat heeft me al 5 kilo opgeleverd. Dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd. Vanmorgen nou uh, zien jullie Tarzan door de dorp lopen. <laughs> uh, dit, is, uh, dit gaat niet over één nacht ijs. Want ik denk dat de mensen dan komen die bij jou aankloppen van kunnen we dit uitzetten zo? Die, de organisatie, de, de, nou, we de zijn, Runners World. Nou, we, zijn natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk drie jaar geleden begonnen. Hmm. En toen kwamen mensen van de, van de Rotary, want die hebben de eerste aanzet daarvoor gegeven. Ja. Die kwamen bij, uh, bij Wilfried Tades en bij mij van luisteren wij willen uh, uh, zo'n evenement als de subieren willen we hier in Zandvoort gaan introduceren. En wat vinden jullie daarvan? Nou, dat hebben wij meteen... Hé, hey, voel je het? Zonnetje? Ja, Lekker. ja. ja. Hebben wij meteen, uh, uh, daar zijn we meteen op ingesprongen en hebben we alles in het werk gezet om het uh, toen al uh, gerealiseerd te krijgen. Nou, dat is gelukt. En ongeveer een uh, half jaar geleden kwam deze dimensie erbij. We hebben twee jaar geleden alweer gehad, natuurlijk, de, de klinisch met de cabaretier Dollof Jansen. Uh, ja. En, en nou, ja, zo zie je, zo'n evenement groeit en groeit. En ik hoorde vanmorgen al zeggen, nog voor de start... Maar god, moeten we kijken of we daar op vrijdag niet nog een soort van fietsevenement vooraf kunnen organiseren. Dat zou helemaal mooi zijn. Nou, dat, is dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Fantastisch. Uh, duidelijk verhaal. Uh, ja, je, hebt, je zei het al, het zonnetje had je beloofd. Maar nou, het schijnt uh, nu wel. Uh, uit te gaan. Te komen, ja. uh, uh, Voor jou, voor de rest van de dag, klaar nu? Nee, nee, nee, nee. Want ik moet nu naar de tennisclub om het tennisseizoen te openen. Ja. En dan mag ik morgen vroeg weer naar de circuiten om uh, daar wat dingen te doen. Ik heb een heel vol pakket uh, dit weekend, maar het is gewoon hartstikke leuk. Want uh, heel veel mensen in beweging, mensen zijn allemaal vrolijk en gezellig, zijn lekker op stap. En je ziet het, overal zijn de terrasjes gewoon lekker bezet. Ja. Ondanks het feit dat de zon nog niet zo schijnt. Ja. En het is weer goed voor Zandvoort. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dat was Jaap Koper in gesprek met wethouder Gertode. Straks gaan we weer naar voetbal en Jan Vernes zijn natuurlijk heel benieuwd hoe SV Sanford het vandaag doet. Spelen vandaag tegen Hella Sport en de wedstrijd wordt gewoon hier op Sanford gespeeld. Eerst hebben we Carol Emerald voor je. Hier is Dead Man. Then I feel alive Must be lost and he keeps on finding Ja, dat zei je, Wethouder Gert hadden net helemaal goed. De terrassen zitten lekker vol hier in Salvoort. En CFM is erbij tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met de 30 van Salvoort. Zij trouwens Carol Emerald en Dead Man. Zijn heel benieuwd hoe de heren van uh, SV Salvoort het vandaag doen. Snel weer over naar Joop Nesta voor. Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag normaal zou ik aan de luisteraars uiteraard. Ja, dat was even een beetje een rare binnenkomst natuurlijk. Hè? Zo in anderhalf minuut, twee doelpunten, dat ben je eigenlijk niet uh, gewend. Dus nee, niet echt. Pas, ik ga nu pas met verhaal doen, want het, is wel, nu, het ligt nu toch stil voor een besuurbehandeling van uh, Michael Kuil. Dus dat komt ondertussen weer op. Ik krijg nog een uh, redelijke duw en hij krijgt niet eens de bal mee. Maar goed, uh, dat is een, aan de strijdsetters. Um, ja, Sanford tegen Helmsport, de nummer 8. Na vorige... hel op die staat dan uh, vijfde. Uh, we staan wel ver genoeg voor op Elsport Om Ellersport niet voorbij zon te kunnen laten gaan vandaag. Mochten ze overhoofd gaan uh, Wat Sanford wel nodig heeft zijn punten. Punten om uh, weer dat zelfvertrouwen op te krikken. En met name dan in de aanloop naar de wedstrijd van volgende week. Die voor Sanford ontzettend belangrijk is. Want dan spel ze namelijk... ...uit tegen Monikendam. En dat is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Mag Sandvoort die winnen, dan is periode periodekampioen. Ongeacht wat dan AFC doet en wat uh, Overbos doet. Nou goed, zover is het nog niet. Zandvoort moeten echt weer wat zelfvertrouwen zien te krijgen. Boy, de vet staat weer op doel. Uh, even kijken, Remco Ronda is weer uh, aanwezig. Die zit uh, op de bank. Voor het eerst in maanden is hij weer bij de selectie aan, uh, aanwezig. En op 1 na vind ik uh, de sterkste verdediging. En met name dan uh, natuurlijk met en in de En was in het midden van die verdediging. Zandvoort heeft dan uh, uh, uh, voorinlopen drie hele snelle jongens: Michael Kuil, Meijs en Michel Haan. En uh, Biddevel, dat middenveld is dan natuurlijk voor Max Aardenwerk. En zijn neef uh, Michel Armenio. Nou, dit zijn een beetje de aanloop naar deze wedstrijd. Nogmaals, de stand is al 1-1, maar dat stond het al binnen anderhalve minuut. En dan laten we hopen dat het uh, niet het laatste hoek kunnen zijn en dat we nog een paar kunnen krijgen vanmiddag. Dat zou wel een beetje show en cachet geven aan deze wedstrijd op. Oké, okay, dankjewel Joop en straks uh, in het volgende uur komen we uiteraard weer bij je terug. Ja,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 Rond de stad Miserata, die in handen is van de opstandelingen, wordt ook zwaar gevochten. Tanks beschieten de stad en er zouden sluipschutters actief zijn. De coalitie voert luchtaanvallen uit rond de stad, zeggen de opstandelingen. In Miserata zijn volgens ooggetuigen de afgelopen week zeker 115 doden gevallen.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 ook Afghaanse regeringstroepen en buitenlandse troepen zouden enkele honderden burgers hebben gedood. Het Amsterdam Museum laat uitzoeken hoe oud de fles drinkwater precies is waarvan deze week